Goedemiddag. Politie onderzoekt mogelijk misbruik van kinderen in Nieuw-Leuzen. Commotie over koninklijke lunch bij Britse koningin Elisabeth. En kamervragen van de PvdA over drugstoerisme door Wietpas. Er zijn opklaringen. Later in de middag komen er een paar buien... met mogelijk wat onweer. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. Morgen wolkenvelden en zon. 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het is iets warmer dan vandaag. En in de middag in het oosten morgen een toenemende kans op een bui. In een opvanghuis in Nieuw-Leuzen, dat is in Overijssel... ...daar zou een pleegmoeder jarenlang kinderen geestelijk en lichamelijk hebben mishandeld. Wim Dierks is van de politie IJsseland. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is die zaak aan het rollen gekomen? Want het speelt al een hele tijd. Wij hebben, uh, vorige week hebben wij een aanzicht gehad van een uh, moeder van een van die kinderen... ...die momenteel nog in een opvanghuis zit... Uh, we moeten even heel nadrukkelijk stellen dat het gaat om een periode tot 2010. En dat momenteel dat uh, beheer op het huis een heel ander is als uh, voor die tijd. En uh, daar wordt gesproken over mishandelingen langdurig. Over een periode van 1980, vorige eeuw uiteraard tussen en 2010. En dat wordt uh, momenteel onderzocht. Dat wordt onderzocht. Dus voor het eerst dat dat naar buiten komt, Hoe kan, waren er niet eerder signalen? Nee, niet dat wij weten. Wij hebben daar vorige week voor het eerst contact over gehad met die modder. En dat, ja, dat leidt dan weer tot een diepgaander onderzoek. Dus afstemming geweest ook met het Openbaar Ministerie om te kijken van in hoeverre leent dat zich nog voor een strafrechtelijk onderzoek. Je zit natuurlijk over een wat langere periode. Misschien dat er sprake zou kunnen zijn met verjaringen of iets dergelijks. Nou, Dat wordt momenteel bekeken en dat zal worden omgezet in een concrete aangifte. Ja, kunt u iets zeggen over, die, over die, die, die zaken die genoemd worden? Nou, voor ons houden we het op uh, kindermishandeling. Uh, mishandeling van kinderen die daar dus inderdaad in dat huis geweest zijn. En inhoudelijk gaan wij daar op dit uh, in belang van het onderzoek gaan, uh, kunnen we daar nu nog niet op ingaan. Ik denk dat het beter is uh, dat we dat voor die tijd even goed uitzoeken voordat uh, wie dan ook daarmee naar buiten gaat. En hoeveel kinderen uh, gaat het om? Weet u dat? Ook daar, ik, heb, ik weet het op dit moment niet en anders zou ik daar nog niet zoveel over gezegd hebben. Ja, hoe, hoe gaat uh, die, dat onderzoek nu verder? Mishandeling, ja, dat klinkt vrij ernstig. Ja, dat is natuurlijk ook ernstig als het kinderen aangaat en zeker op jongere leeftijd. Uh, het is altijd ernstig sowieso, maar uh, ja, dat moet even bekeken worden. In welke mate dat het is, in welke periode dat het speelt, wanneer dat uh, met wie gespeeld heeft en dat soort uh, zaken. Dat is eigenlijk nog in, volop in onderzoek. U gaat ook contact leggen met het OM en. Uh... Die contacten die zijn uiteraard al gerecht, want het is natuurlijk toch een zaak die impact heeft. En uiteindelijk uh, misschien bij de OM terechtkomt. En dat, uh, vandaar dat daar ook afstemmingen over plaatsvindt. En nogmaals, we zitten echt helemaal vooraan aan het begin van een onderzoek. Uh, de, de meldingen en aangiften zijn uh, net binnen. En uh, ja, we moeten de, de, het gehalte daarvan bekijken van wat we daar inderdaad mee kunnen. Ja, het is een opmerkelijke zaak daar in Nieuw-Leuzen. Dank u wel voor de uitleg, Wim Dierks. Heel graag gedaan.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 Ja, wie niet kun je misschien beter zeggen. Want ik denk dat je rustig kan stellen dat dit de grootste verzameling blauw bloed is. Uh, sinds mensheugen is wel. Uh, alle regerende monarchen uit de hele wereld uh, zijn uitgenodigd. Dat betekent dus niet dat alleen de Europese vorstenhuizen aanwezig zijn. maar ook heersers uit de golfstaten, de Arabische golfstaten, Afrika. Azië. Zelfs de keizer van Japan geeft acte de présence. En dat alleen al maakt uh, deze bijeenkomst uh, erg uniek. Want de Japanse keizer, dat weten we, die vertoont zich zelden bij de on onderrondjes van de Europese vorsten. We hebben de gastenlijst even bekeken. Nou, je komt er echt niet uit. Je weet niet dat er zoveel vorstenhuizen zijn. Er is wat commotie rond die gastenlijst. Wat is er aan de hand?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 Um, nou, even het Nederlandse vorstenhuis. Onze koningin komt wel, hè? Die is aanwezig, ja. Kijk eens aan. Nou, check. Dankjewel, Arjen van der Horst in Londen. Bij het CDA stijgt de spanning, want de leden van het CDA... hebben zich uitgesproken over een nieuwe lijsttrekker. Het is alleen nog niet bekend wie nou de meeste stemmen heeft gekregen. Tot uh, nou, vijf minuten geleden konden leden hun stem uitbrengen... op een van de zes kandidaten. En in de peilingen onder het CDA-kiezer scoren... fractievoorzitter Schipan van Haarsma-Buma... en de Purmerentse wethouder Mona Keizer het best. Vanmiddag moet dus duidelijk worden of die interne verkiezing van een lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen al na één ronde een winnaar heeft opgeleverd. of dat er nog een tweede ronde nodig is. Als een van de zes kandidaten meer dan 50% van de stemmen heeft behaald. dan is de lijsttrekker meteen bekend. Dat is duidelijk. En anders gaan de twee kandidaten met de meeste stemmen. door naar een tweede ronde. En net als afgelopen weken volgen er dan weer debatten in het hele land. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Partij van de Arbeid stelt Kamervragen aan minister Opstelten. En dan gaat het over de toename van drugstoerisme in Nijmegen. In het zuiden van het land kunnen mensen alleen nog terecht bij een koffieshop als ze een wietpas hebben. En mensen zonder pas, die zouden nu massaal naar andere steden gaan. Onder andere naar Nijmegen. Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid van de PvdA. Goedemiddag. Goedemiddag. U stelt Kamervragen en dat is niet voor niks, want het gaat niet goed in Nijmegen? Nee, daar gaat het helemaal niet goed. Wij hebben onze lokale Partij van de Arbeid, Stijn Verbrugge, heeft daar een meldpunt opgericht waar mensen overlast kunnen melden. Daar komen klachten binnen. Maar wat we ook horen is dat de mensen die niet meer in het zuiden van het land mogen komen, die gaan daar massaal naar de koffieshop. Er komen dus meer toeristen. Er komen ook meer mensen die denken, hé, hey, hier kan ik veel wiet kopen om te verhandelen, dat ga ik ook eventjes doen. Um, en er zijn natuurlijk mensen die uh, nu niet meer naar Maastricht gaan, maar naar Nijmegen. en daar kennis maken met een fantastische stad. Maar het gevolg is wel dat al die drugstouristen nu verplaatsen naar Nijmegen. en die zijn er helemaal niet opbrekend. Dus de koffieshops en... hebben het daar extra druk. en ook meer straathandel? Ja, zeker. Het is én drukker in de koffieshops. en er is meer straathandel. En dat heeft ook tot gevolg dat mensen zich onveilig voelen. Ik kan me voorstellen dat niemand zit te wachten op straathandel rondom zijn huis. Uh, dat is een heel groot probleem. Um, wat we ook een groot probleem vinden is dat mensen nu um, massaal naar uh, Nijmegen gaan. Maar volgend jaar wordt in Nijmegen ook de Wietpas uh, ingevoerd. Dat betekent dus uh, dat Nijmegen geen, die heeft geen extra agenten, geen extra toezichthouders, maar wel een hoop ellende. Wat gaat u nou, aan minister uh, Opstel te vragen? Wij willen van de minister dat hij. Ten eerste, wij willen gewoon dat die wietpas van tafel afgaat, want hij veroorzaakt straathandel, onveiligheid en een onveilig gevoel bij mensen. Wil hij dat niet, want het is een beetje zijn politieke speeltje, dan willen wij dat hij uh, in Nijmegen extra agenten en toezichthouders ter beschikking stelt om, de om die straathandel tegen te gaan en te voorkomen. En bovendien moet dat ook in het zuiden van het land gebeuren, onder andere Venlo en Maastricht, want daar zegt de politie. Nou, er is, er is geen overlast, behalve dat er extra straathandel is. Ja, dat vinden wij natuurlijk een beetje een bizarre uitspraak. Want de straathandel is natuurlijk hartstikke heftig. Dat willen we niet hebben. Dat is ook overlast. Dat, dat is ook overlast. Dus wij willen ook dat de minister erkent dat hij nu zelf een probleem heeft veroorzaakt... door die wietpas in te voeren. Gemeenten zeggen, laat ons zelf oplossen. Dat kunnen we prima. Geef gemeente die ruimte, geef gemeente die agenten... en stop met die wietpas die problemen veroorzaakt in plaats van oplost. Die extra agenten, dat wordt nog lastig, want er moet natuurlijk weer flink bezuinigd worden als je de, de vijf partijen uh, volgt. Ja, zeker. Die extra agenten zijn er niet. Naar verwachting komen er weer ook niet. Sterker nog, wij willen natuurlijk helemaal geen agenten die zich bezighouden met de wietpas. Wij willen gewoon die wietpas van tafel. Dan kun je de overlast tegengaan. En vervolgens moeten de agenten ingezet worden daar waar het nu überhaupt in Nederland onveilig is. Uh, denk maar aan straatroof, uh, nee. Maar nou goed, daar kunt u zich ook van alles bij bedenken. Ja. Duidelijk, u gaat minister Opstelten aan de tand voelen. Lea Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dank u wel. De top van de acht rijkste landen, de G8... is dit weekend in Camp David bij Washington. En hij staat in het teken van de economische crisis in Europa. En de situatie in Afghanistan wordt ook besproken. Gastheer is president Obama. Hij roept Europa op om de overheidsuitgaven te verhogen... om zo de economie te stimuleren. En dat is ook eigenlijk wat de nieuwe Franse president Hollande wil. Die is er ook voorstander van. De twee ontmoeten elkaar vanavond voor het begin van de top...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 De gemeente Vlachtwedde is voorlopig niet van plan om het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers te sluiten. Sinds 8 mei bivakkeren met name Irakezen en Somaliërs voor dat asielzoekerscentrum in Ter Apel, wat onder Vlachtwedde valt. En volgens de organisatoren zitten daar ruim 300 mensen in dat kamp. De gemeente Vlachtwedde zegt dat de harde kern maar uit 80 mensen bestaat en ze vinden de situatie beheersbaar. En u zanger Bono is vanaf vandaag de rijkste muzikant ter wereld. Niet vanwege de muziek van zijn band, maar door zijn aandeel in Facebook... dat vandaag naar de beurs gaat. In 2009 kocht Bono voor 90 miljoen dollar ruim 2 van, uh, van Facebook. En door de beursgang van het internetbedrijf... is dat uh, belang in één klap anderhalf miljard dollar waard. Een aandeel Facebook kost bij de start van de handel in New York vandaag 38 dollar. En de beursgang is goed voor 18 miljard. Sport. De Nederlandse bokster Marichelle de Jong moet genoegen nemen... met een bronzen medaille bij de wereldkampioenschappen in China. Ze ging er als nummer één van de wereldranglijst naartoe. Maar de Jong bereikt ook op overtuigende wijze de halve finales van de WK. Maar in die halve finale ging het mis. Want Marichelle de Jong verloor van Maria Badulina. En zij komt uit Oekraïne. Oh, we gaan toch nog even kijken bij het Nederlands Elftal... bij Bas Tichler in Lausanne. Het Nederlands Elftal is vanochtend begonnen aan het trainingskamp. Daar ter voorbereiding op het EK. 24 internationals op het veld. En Bas Tichler die zit het allemaal aan te kijken. Is het, is het nou compleet, Bas, die selectie? Nee, nog niet helemaal. Uh, er zijn er nog drie die ontbreken. Dat zijn uh, Schaars, Affelay en Robben. Die moeten nog finale spelen met hun club. Robben natuurlijk de Champions League finale en die andere twee de bekerfinales van Spanje en Portugal. Dus die schuiven wat later in. Dus de, de 24 die er wel zijn, hebben ook alle 24 getraind. Dus daar is iedereen fit, want... Ja, je weet hoe het gaat, op dit soort momenten, als het EK eraan zit te komen, dan is ieder klein pijntje is natuurlijk wereldnieuws, maar voorlopig is er geen wereldnieuws. Nee, geen wereldnieuws en het is een, een, een familiegebeurtenis, heb ik begrepen, want de gezinnen zijn ook mee. Ja, gezinnen zijn mee, kinderen zijn mee, die hebben een uh, voetbalclinic gehad op een veldje hiernaast, dat is wel lief, in oranje geklede kleine dreumetjes. Die rollen allemaal door elkaar, die hebben nu bezit genomen van het veld trouwens, waar de selectie zo even heeft getraind. Uh, en die uh, trappen nog wat balletjes. Uh, nou ja, het mag ook, denk ik, familie gebeuren. Want het is ook wel zo dat uh, de selectie straks wel echt de deuren achter zich dichttrekt. En dan is er geen plaats meer voor familie in een behoorlijke periode. Dus nu kan het nog even. Ja, die zijn lang van huis. Nou, je staat erbij en kijkt ernaar. Bas gelijk, dankjewel. Het is 13 over 12. We gaan naar John. Sahoka. Is het druk op de weg, John? Nee, het wordt hartstikke mee. Hij viel op de A15 richting Rotterdam. Dat staat voor de noord twee kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert daar twee rijstroken. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De politie in Nieuw-Leuzen doet onderzoek naar jarenlang misbruik van kinderen in een pleeghuis. Bij het CDA is de eerste ronde van de lijsttrekkersverkiezingen gesloten. De uitslag is nog niet bekend. Wellicht daarover later vanmiddag meer. En de.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 Leef de Dit is Radio 1 en -E. lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanavond is de 500ste aflevering van het KRO-programma De Wandeling. Wij praten even met de cameraman die de wandeling altijd in beeld brengt... en intussen dus wel gespierde kuiten moet hebben. In het mediaforum NRC-cartoonist Ruben L. Oppenheimer en Jan Tromp. Hij is van de Volkskrant. Het gaat over Facebook. Vandaag gaat de sociale netwerksite naar de beurs. En daarmee wordt het bedrijf van Mark Zuckerberg... Een van de grootste van de wereld. Zuckerberg heeft wel een eenvoudige verklaring voor dat succes. And, and I think it really comes down to what the core need is that the, that the service is addressing which is that people want to stay connected with their friends and family. Everyone has friends and um, everyone is part of a community. People want to see what's going on with the in their community. Um, and that's really similar across every country. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? Hoogste score is nog altijd 70. De laatste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is... Christian van Olst en die komt uit Hulshorst. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Journalist van het jaar Brenno de Winter gaat werken voor de site van HP De Tijd. Hij gaat een wekelijkse column schrijven over uitdagingen in het digitale leven. Hoofdredacteur Frank Koorthuis van HP De Tijd is blij. Volgens hem past de winter in het streven om op de site te schrijven... over alle aspecten van de politiek en het moderne leven.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 Maar het bijzondere is dat we eigenlijk sinds de laatste paar jaar het antwoord van de wetenschap weten. Opvallend was dat goede tijden, slechte tijden. Het best bekeken programma was de soap trok bijna anderhalf miljoen kijkers gisteravond. Bijna honderdduizend meer dan het traditionele kijkcijferkanon dat tegenover ze zit. En dat is het 8 uur journaal. Twitter stopt met het opslaan van surfgedrag van gebruikers die dat niet willen. De site heeft laten weten dat ze het zogeheten volg-me-niet-systeem ondersteunen. Steeds meer internetbrowsers hebben zo'n volg-me-niet-optie. Gebruikers vragen sites daarmee om hun surfgedrag niet bij te houden. Websites mogen zelf bepalen of ze daar dan gehoor aan geven. Veel sociale netwerksites die doen dat... omdat ze geld verdienen met het afstemmen van advertenties... op het surfgedrag van gebruikers. Als gezegd, het KRO-programma De Wandeling, dat viert feest. Vanavond wordt de 500ste aflevering uitgezonden. In die uitzending wordt teruggeblikt met 50 oud-gasten... die hun verhaal vertelden tijdens hun wandeling... met presentatrice Hella van der Wijs. Maar iemand die ook al die wandelingen heeft gemaakt... maar die je eigenlijk nooit ziet, dat is de cameraman... Gerrit Albada. Goedemiddag. Goedemiddag. Want u doet dat al 13 jaar? Ja, ik doe het uh, 13 van de 14 jaar. Ja, en, en dat betekent vooral veel achteruitlopen, hè, begreep ik. Ja, ja, dat is uh, voor uh, ja, 100% achteruitlopen. Ja. Is dat wel eens misgegaan? Um, het is uh, twee keer misgegaan. Eén keer was met een... Uh, toen had ik niet mijn vaste geluidsman. En uh, ja, toen was er een, uh, een klein heuveltje en uh, ik stapte ernaast. Dus daar lag ik op de grond. En um, één keer, ja, de, mijn vaste geluidsman... Die Vertrouw ik voor 100 procent, want ik weet echt zelf niet waar ik loop. Dus uh, wat voor obstakels er ook zijn, hij, uh, hij stuurt me er langs. Hij houdt me even vast aan de riem of trekt aan mijn jasje. En uh, het varieert van uh, hondenpoep, boomwortels, uh, smalle bruggetjes waar we overheen gaan. Dat gaat bijna altijd goed. En één keer was het uh, slipperig, nat, hele dag regen en toen... Uh, vloog ik in één keer onder ja die, die gesprekken, dat zijn toch vaak wat, wat, wat diepere gesprekken... die Heller van der Wijs ja. voert met de mensen waarmee ze wandelen. Krijgt u daar wat van mee eigenlijk? Of is het echt puur alleen maar zo mooi mogelijk alles in beeld brengen? Nee, ik, uh, ik, ik uh, volg het verhaal zo goed mogelijk en daar pas ik de cameravoering ook op aan. Op het moment dat het uh, ja, wat emotioneler wordt, wil ik er dichterbij zitten. Dus, dus wat een closer shot maken en tegelijkertijd denk ik ook aan de montage. Dus ik ga regelmatig even naar Hella als ik een uh, luistershot kan maken. Dus het is toch meeluisteren en meedenken. Ja. Nou is de techniek in die 13 jaar denk ik ook nog wel wat verbeterd hè? Ik bedoel, vroeger had je natuurlijk enorme bakken van camera's, is dat, is dat intussen ook wat makkelijker geworden? Uh, de techniek is verbeterd, maar het is niet lichter geworden qua gewicht. Dat is uh, ja, echt goede techniek bijvoorbeeld. Een lens, en dat is een van de meest essentiële dingen. Ja, daar zit zoveel glas in, dat kan niet lichten om, om echt die goede kwaliteit te geven. Dus de camera, ja, die weegt nog steeds een kilo of tien. Ja, dus behalve, behalve spier de kuit ook gewoon spierballen. Uh, Hella van der Wijs heeft aangekondigd ja. dat ze ermee stopt. Uh, ja. Sander de Kramer gaat haar vervangen. Het lijkt me dat die wat harder loopt. Ja, dan moeten we hem toch dimmen, want dat, <laughs> zo, ik heb een maximum en dat ligt wat lager dan het gemiddelde looptempo. Ja. Dus uh, <laughs> dan zullen we zonder even wat moeten dimmen, ja. ja maar dat ja. zal dus nog even wat uh, afstemming uh, vergen, zeg maar, de, de, de nieuwe man die ja. het zelfs gaat doen. Uh, nou, ja. op, op naar de volgende 13 jaar maar, hè? Uh, eens kijken, ja, met het nieuwe uh, AOW-akkoord zou het nog wel eens uh, nodig kunnen zijn, <laughs> okay. ja. Succes ermee en veel plezier vanavond bij de 500 500ste. Oké, okay, hartstikke bedankt. Gerrit Albarda is dat, de cameraman van De Wandeling dus. Muziekblad Lust voor Life verschijnt vandaag met liefst vier verschillende covers. Op uh, iedere omslag staat een van de leden van de Golden Earring. Daarmee brengt het blad een eerbetoon aan deze band die 50 jaar bestaat... en ook een nieuw album heeft uitgebracht met de bijzondere titel Tits Ears. Ja, uh, uiteraard staat ook een interview met de band in dat blad. Uh, ons gewaardeerde forumlid Shasha Morali is vanaf morgen te horen op Radio 4. Ze gaat voor de NTR een programma maken over opera. Het programma van Shasha is tot en met uh, eind juni elke zaterdagavond horen. Tien over half twaalf, Radio 4 dus. De media moeten terughoudende berichten over zaken die gevoelig liggen. Vooral waar kinderen bij betrokken zijn. Die oproep doet Jolande Kleijs. Dat is de moeder van het in 2000 vermoorde meisje Nienke... En zij doet die oproep in het journalistenvakblad Villa Media. De zaak is ook wel bekend als de Schiedamme Parkmoord. Mevrouw Kleijs, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom doet u nu deze oproep? Um, het is ontzettend uh, uh, moeilijk geweest om te accepteren... dat de media uh, de, je dochter weer gaat gaan gebruiken. Uh, het is ook heel lastig om daar aandacht voor te vragen. En nu, na al die jaren, is daar toch een interview geweest in het, uh, bij Villa Media. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij om. Want ik vind dat het echt nodig is dat daar terughoudendheid betracht... Wat, wat vraagt u precies van journalisten? Uh, wat ik vraag aan journalisten is of ze uh, uh, heel alsjeblieft... Uh Stil willen staan en uh, zich willen realiseren dat als je iets zegt, dat er altijd mensen zijn die daardoor geraakt worden en gekwetst worden. En natuurlijk, naar, in ons geval, de naam van Nienke moet genoemd worden, maar de achternaam Kleis hoeft niet genoemd te worden. Hey, gedetailleerde dingen hoeven niet gezegd te worden. Uh, je raakt daar echt heel veel mensen mee en dat doet ze gewoon zeer. Het al heel veel verdriet. Wat zijn, ja. wat zijn nog meer voorbeelden waar u zich enorm aan gestoord hebt? Uh, wat me ontzettend gestoord heeft is dat journalisten gewoon hun eigen verhaal maken en dat ook opschrijven. Uh, dat dingen die, uh, bijvoorbeeld uh, uh, staat er in, in de krant een plattegrond van daar waar Nienke is vermoord en daar waar wij wonen. En hoe je daarheen kunt komen, denk ik van waarom moet dat in de krant gezet worden? Wie moet dat weten en waarom doet die journalist dat? Uh, waarom gaat een journalist zelf voor detective spelen en gaat vertellen uh, wie wat gedaan heeft? Uh, waarom uh, haalt een journalist letterlijk de tekst aan van een, uh, een advocaat van, van Kees Borstboom in dit geval? Die echt ontzettend kwetsend is voor, voor ons, maar nog veel meer voor het vriendje van, van uh, Nienke. Ja, die Kees B was de verdachte in de, in de in die hele in zaak. In eerste zaak, ja. ja, ja, ja, ja die uiteindelijk ja. vrijgepleit is. Um, ja. Ja, u, maar u zegt, ja, journalisten gaan zelf op onderzoek, maar dat is toch juist een taak ook van de journalistiek. Alleen uh, hou er dan rekening mee dat uh, als uh, je als journalist je verhaal in de krant zet... en het is helemaal niet waar, dat dat natuurlijk voor nabestaanden vreselijk is om te horen. Uh, en zeker als journalisten dan ook nog andere mensen gaan interviewen... en nou, dan geef ik maar weer een voorbeeld. Een journalist vraagt aan iemand in het park uh, van, nou ja, wat vindt u ervan? En dan zegt zo'n moeder die daar met haar kinderen is... ja, welke moeder laat nou haar kind naar het park toe gaan? En toen dacht ik van, ja, maar... Ik ben toch niet de schuldige. Ja. Het, is toch niet, het is toch niet mijn schuld dat Nienke vermoord is. Ja. En dat een vrouw dat vindt, dat is dan één ding. Maar als journalist moet je dan toch een beetje nadenken ja. van... nou, is het nou handig om dat, en dat was notabene de, de tweede dag, denk ik, uh, om dat uh, ja. terug te... Ja, te laten horen. Het ja, is altijd een moeilijk punt want een journalist gaat dan informatie verzamelen, ja, die, die schrijft quotes op, inderdaad, van zo'n advocaat bijvoorbeeld, en het is, het is natuurlijk dan toch de, de verantwoordelijkheid van zo'n advocaat, of die dat, wat hij daar dan zegt, en dat kan je dan toch, ja, in dit geval de boodschappen, toch niet aanrekenen? Nou, dat is net niet helemaal waar, want tijdens rechtszittingen... dan wordt er natuurlijk echt uh, door de, de voorzitter van de rechtbank uh, gezegd, bevolen... dat er niks naar buiten mag worden gebracht. Uh, en als dan toch dingen letterlijk in de krant komen te staan... dan is natuurlijk de vraag van, ja, uh, hoe komt zo'n journalist eraan? Heeft een advocaat dat gegeven? Nou, dan kun je dat de advocaat verwijten. Maar dan denk ik van, dan moet je als journalist toch nog eens even heel goed nadenken bij jezelf... van, kan ik dat die nabestaanden, die ouders, dat vriendje, kan ik ze dat aandoen? Ja. Want... Maakt u daar nog onderscheid tussen... Met... Met, ja, met, met die vreselijke ervaring dat, dat, uh, dat, dat er ook media waren die daar wel veel uh, netter mee omgingen, ja, beslist En dan, dan kijk ik gewoon naar de NOS die gewoon uh, tijdens de begrafenis uh, uh, keurige opname hebben gemaakt. We hebben het verzoek neergelegd, wij uit beeld. We zijn inderdaad niet in beeld geweest. Maar goed, dan zijn er dus nog wel zulke brutale journalisten... die gewoon onder het rood-witte lint doorstappen... en uh, op ons afkomen uh, lopen en, ze, en ons vragen van of wij weten wie de ouders zijn. en We zijn notabene zelf de ouders. Mm. Nou, dat soort dingen, dan moest je je dochter begraven... en ik denk van ja, dat is natuurlijk echt uh, heel vervelend. Ja. Volgt u eigenlijk alles toe? Want ik kan me ook voorstellen dat je daar helemaal niet op zit te wachten... op al die berichtgeving. Uh, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant wil je het niet steeds horen. Aan de andere kant wil je ook weten wat er over jou, over jouw dochter en over ja, jouw zaak gezegd wordt. En als je er zelf niet naar luistert, dan krijg je het op de een of andere manier toch weer teruggespeeld. En dan kun je het maar beter direct gehoord hebben. Ja. En dat is ook iets wat ik journalisten mee zou willen geven. Van als je nou iets gaat uh, neerzetten, gaat uitzenden, zeker op radio en tv, vooral tv. Uh, de mensen gewoon. Laat gewoon weten, van uh, ja, er is vanavond wordt er aandacht uh, gegeven aan en uh, hou er rekening mee dat het misschien heel vervelend kan zijn... En dan eh, hoef je dat niet direct aan de ouders zelf te doen. Want ja, die moet je niet belasten met al die journalisten. Maar in dit soort grote zaken hebben mensen tegenwoordig familieregisseurs. En die kun je daar prima voor benaderen. En die kunnen dan hun mensen op de hoogte brengen. Ja. Eh, dank dat u het verhaal hier hebt willen vertellen. U hebt het eh, laten opschrijven in het journalistenvakblad Villa Media. En dat is natuurlijk een podium waar eh, nou, ja, veel, veel mensen uit de media in ieder geval uh, dat, die lezen dat. Dus uh, in die zin denk ik een goede plek. En we uh, hopen dat dat uh, in ieder geval dan gevolg heeft. Dank voor het aan de telefoon komen. Jolande Kleis. Dank u wel. Een Filamedia tijdschrift uh, dat is vanaf morgen verkrijgbaar. Het interview staat er dan met haar in. We gaan er zometeen natuurlijk ook uitgebreid over doorpraten in ons Mediaforum. Dat zometeen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, gisteren overleed Donna Summer. De eerste kennismaking in Nederland met deze disco-queen was in het vpro programma van Oekels Discohoek. Dolf Brouwers ontving nationale en internationale sterren in een op zijn zacht gezegd vreemde omgeving. En ook voerde hij nogal vreemde gesprekken met die artiesten. Terug naar 1976, u hoort chef van Oekel samen met ingenieur Evert van der Pik, zijn sidekick. Dat woord bestond toen nog helemaal niet, maar hij was het wel. En de toen nog onbekende Donna Summer. Oh! Dag, mevrouw! Hey, I'm Donna Summer, and um, I'm gonna sing Hostage. Can I use your phone? Of course. Uh, uh, could uh, I use it uh, now? I'll show you the telephone rates. Uh, um, uh, could I use it now? I need it for my song. Yes, I know. Thanks. But tell uh, my, my <laughs> <laughs> Donna, this is the telephone. Everett, this is Donna. Donna? Dit is Evert. Evert, en dit is me. Zet de plaat maar op, Evert. Hallo? Vanhoofd, dit kan ook. Van Evert, en de pik spreek u mee. Hallo? En dat was het begin van de nummer The Hostage. Later scoorde Donna Summer nog hits met Hot Stuff, I Feel Love... The State of Independence en Last Dance. Dat zijn er maar een paar. Donna Summer dus. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met Jan Tromp, journalist bij De Volkshand en Ruben El Oppenheimer, cartoonist bij onder meer NRC Next. Hartelijk welkom allebei. Mm -hmm. uh, we gaan zo meteen praten over die zaak met mevrouw Kleijs, maar dat doen we na half één. Dan <kwijnt> hebben we er wat iets meer tijd voor. Even een klein mediadingetje nog. Larry King komt weer terug op uh, televisie. Jan, wat vind je daarvan? Keurig. Dat is de achterdeur uit. Uh, Larry King heb ik een aantal jaren toen ik in Amerika woonde uh, gevolgd, bijna uh, van dag tot dag. Hij was toen al uh, 85. Maar uh, niet te verslaan. Het 75, was, denk ik. Want hij nou vindt... ja, 95, ja. kan ook. <laughs> maar uh, oud. hij was niet, hij was oud. En, en toch was hij uh, uh, niet te verslaan. Omdat hij het met een uh, blijmoedigheid deed. Dat programma, dat, die talkshow van hem. Waar uh, iedereen jaloers op kon zijn. En je ziet het vaker. Je ziet bijvoorbeeld aan voetballers... Die, die helemaal klaar zijn, die we gehad hebben, waar we, van wie we genoten hebben. En die beginnen opnieuw ergens in Los Angeles of ja. ergens in... Dat is toch droevig. Dat moet je toch niet willen. Ja. Hij, hij miste het enorm, zei hij. En da daarom begon. hij gaat iets doen bij die, die, die rijkste man ter wereld, hè, die Carlos Slim. Nou, die zo'n medioteik komt. Dus gaat hij het voor het geld doen, denk jij ook, Ruben? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar ik was eigenlijk uh, hoogst verbaasd dat hij überhaupt nog leefde. Ik was ervan uitgaan dat hij al ergens zo uh, een jaar... Of vijf, zes, zeven geleden was overleden. Larry King gaat niet dood. Nee, hij is waarschijnlijk dus het uh, met een of andere conserveringsmiddel geïmpregneerd. Uh, ja, ik denk dat het heel leuk is. Voor mij is het een soort van jeugdsentiment. Ik herinner me de, de tijd van de eerste golfoorlog. Gezellig, popcorn op de bank. Uh, de tijd waarin we voor het eerst werden geconfronteerd met iets wat CNN heette. En daar kwam naast Peter Arnett, herinner ik me ook nog die naam, oh, steeds Larry King in beeld. En voor mij die bertelt en dat hoofd en die stem... Uh, ja. ja, die stem, hè. Ja. Ja. Sentiment. Ja. Nu al. Ja. Ja. Mm. En hoe, va hoe vaak was hij getrouwd, Jan? Want hij, hij... Ja, nee, een, een flink aantal keren. Ja. Dat, dat, dat maakte hem ook zo sterk. Ja, <laughs> ja. ja. ja. Nee, wat dat betreft heeft de journalistiek wel uh, redelijk uh, wat met zijn leven gedaan. Nu, nou Hij komt terug, we gaan wel kijken wat hij ervan maakt. Uh, ja. Zometeen meer in deel 2 van het Media Forum. Eerst Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Noord-Hollandse politie heeft op een camping in Landsmeer een dode vrouw gevonden. Ze was daar begraven. De vrouw is door een geweldsmisdrijf om het leven gekomen. Gisteren heeft de politie de hele dag gegraven op een camping het Rietveen in Landsmeer. En de identiteit van die dode vrouw is nog niet bekendgemaakt familieleden van de Chinese dissident Chung zijn mishandeld door de autoriteiten uh, sinds zijn vlucht naar de Amerikaanse ambassade. Dat zegt de broer van Chun in een interview met journalisten uit Hongkong. Hij zegt dat hij na de vlucht van Chun is ondervraagd door de politie en werd vastgebonden en geslagen. En ook zijn zoon zou zijn mishandeld. In Dongen, in Noord-Brabant, zijn bij een fietsenimporteur 70 elektrische fietsen gestolen. Die we hadden in een wand in een loods een gat gezaagd om de fietsen naar buiten te halen en de schade ruim 70 Euro. En uw toezanger Bono is vanaf vandaag de rijkste muzikant ter wereld. Dankzij de aandelen Facebook. Facebook gaat vandaag naar de beurs. Een paar jaar geleden kocht Bono voor 90 miljoen dollar aan 2% van Facebook. En door de beursgang van het internetbedrijf is dat belang in één klap anderhalf miljard dollar waard. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van zon- en stapelwolken. die op een aantal plaatsen uitgroeien tot een bui.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 Zondag komen opnieuw enkele onweersbuien voor en wordt het nog iets warmer. De dagen daarna blijft het wisselvallig met af en toe een bui... maar soms ook ruimte voor de zon. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Jan Tromp en Ruben El Oppenheimer. We hadden net aan de telefoon de moeder van Nienke, Jolande Kleijs dus... over de media en haar stuk in Villa Media... Uh, jullie hebben meegeluisterd. Jan uh, Tromp, wat, wat, wat vond je van uh, het verhaal? Zij ik vond het, dat... het ongelooflijk uh, mild. Ze zei op een goed moment... willen de media heel alsjeblieft, heel oh. alsjeblieft, zei ze uh, letterlijk. Terwijl het gaat om journalistiek. Journalistiek is de geperfecteerde vorm van journalistiek. Het gaat om pure uh, commercie. Het doet denken aan uh, zaken als uh, News of the World... Van het Murdoch-imperium, eh, waar eh, in Engeland te, eh, terecht nu eindelijk eh, korte mette mee wordt eh, gemaakt. Um, ja. Maar doet iedereen dan mee, ook in die race? Bijvoorbeeld ook jouw eigen volkskant? Nee, Zeker. nee, nee. Oh, oké, okay. vertel. Ruben, we doen er nog allemaal aan mee. Nee, ik geloof het niet. Je wel. Het, het, het, het, het jammer is, ik moest ook een beetje denken aan... Uh, we gaan het straks over Facebook hebben, hoe kan het ook anders? Uh, het, het, het idee dat de hele wereld alles met iedereen moet delen... is iets dat de laatste jaren ook onder invloed van de sociale media... ook bij de journalistiek is uh, binnengecijpeld. Dat opgeteld bij een big brotherisme dat al langer bezig is... door programma's waarin we sowieso alles van elkaar kunnen zien... van geboorte tot bijna dood. Tel daarbij op de scoringsdrift. Naar nou, onze kranten, Volkskrant en NRC, willen uh, wil het ook nog wel eens een keer misgaan. En dan krijg je wel eens dat er <coughs> per ongeluk iets gepubliceerd wordt. Nee, maar, maar blijf bij de zaak. Wij, wij ja, zouden nee, nooit. Nee, nee, nee, nee Maar je het schrijven. Nee, mag schrijven. Ik wil het wat breder trekken over de journalistiek in het algemeen. Uh -huh. um, tel daarbij op de, het verdwijnen van de scheidslijn tussen bijvoorbeeld de advocatuur en, uh, en de showbiz. Uh, dit zijn allemaal zaken die meespelen. En de journalistiek is geen buiten de maatschappij staand uh, eiland. Zit er middenin en beweegt dus ook mee met, uh, uh, met bewegingen die in die maatschappij plaatsvinden. En dat is kwalijk. En ik vind het heel goed dat deze mevrouw, en juist ook via dit medium, via Villa Media... dat door, uh, hopelijk door veel journalisten, mag je hopen, wordt gelezen... Uh, dat die, die bezorgdheid uit en die oproep doet. Helemaal ja. mee eens. Maar de, de, het probleem toch is een beetje... Uh, uh, uh, want... Kijk, kijk zij, zij noemt ook met naam en toename. Hè. Ze is vooral boos op de Telegraaf, geloof ik ook. Die, die zich uh, van een bepaalde kant heeft laten zien daar. Maar goed, aan de andere kant. We, we willen inderdaad ook geïnformeerd worden over zo'n zaak. Dus waar houdt de grens dan op dat het nog, nog informatie is die, die de toe doet? Naar mijn smaak is dat uh, uh, betrekkelijk eenvoudig. De, uh, de maatschappelijke kanten van de... De criminele kant uh, ervan, die kun je uh, belichten zonder dat je het uh, platte gronden maakt ja. van uh, straatinterviews van en mensen. Straatinterviews en, straatinterviews het, het, het, het, het, en, en de, en uh, de achternaam uh, van het meisje. Dus de, de scheidslijn is nog altijd. Ik bedoel, uh, uh, Ruben schetst het breed en op zichzelf heeft hij uh, daar gelijk in. De, de zaak is aan het. Uh, verschuiven, Maar een scheidslijn is er nog altijd en die is betrekkelijk eenvoudig te trekken. Ja. En, en zij zegt ook, uh, in, in dat stuk zegt ze, dat ze vindt dat de, daders eigenlijk meer, uh, meer de, de privacy van daders beter gewaarborgd blijft dan van de slachtoffers. Ruben, wat vind je daarvan? Dat die privacy gewaarborgd blijft, uh, dat mag je hopen, want dat is ook goed. Dat hoort ook bij het recht van de dader. Uh, dat klinkt nou heel raar wat ik zeg, maar je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Maar ook daarin wil ik zeggen, ja. uh, er zijn media die het al lang niet meer uh, houden bij, bij initialen en gewoon de naam voluit noemen. Mm. Uh, um, foto's. Foto's laten zien, balkjes, uh, nou ja, dat is iets van het verleden. Nep balkjes. Want, en in het geval van bijvoorbeeld die uh, een paar weken geleden, die, ju die juweliersmoord, kan ik me voorstellen dat er inderdaad foto's worden verspreid. Omdat maar, die ooit gezocht werden. Tuurlijk, ja. maar uh, het heeft geen enkele zin om foto's af te drukken, tenminste geen enkele journalistieke zin om foto's af te drukken van verdachten. Of, uh, en, en hele verhalen over, over de, de achtergrond. Ja, Het kan ons wel allemaal interesseren, maar wat Jan ook zegt, ja, er zijn grenzen en die zijn, duid, die zijn nog steeds duidelijk aan te geven. Ze zijn nou, aan te geven, maar ze zijn niet meer duidelijk. Ja, Eén kanttekening. De achtergrond, in algemene zin, is die achtergrond wel. Uh, kijk, deze twee jongens. Ja, in de, interviews met buren van het monster en dat soort dingen. Ja, okay. Maar uh, deze twee jongens kwamen uit uh, de Schilderswijk. Die, uh, de Schilderswijk is een van de zogeheten vogelaarwijken, krachtwijken. Mm -hmm. Daar is uh, veel geld en aandacht in gepompt. Om uh, dat te verheffen. En je ziet nog altijd, zo blijkt uit de achtergrond. van, uh, van die twee jongens. dat het een kansloze buurt is. Dus nou, dat, dat dan het wel... is. Ik het is het vader om zo'n wijkje te gaan spelen. Ja, maar het voorbeeld dat ze net geeft. dat een, een, een dame in het park. Uh, dan hmm. wordt gevraagd. Ja, of ja, je ja, ja. Of dat kind of je een kind alleen laat in het park. Ja, dat, heeft, ja. dat voegt totaal nee. niks toe. Nee. Goed, uh, jij zei toch uh, de beursgang van Facebook. Ja, laat het het leuks om, dat houdt ons vandaag ook de hele dag bezig. Tenminste, heel veel mensen. Jan, jou iets minder? Uh, of het mij bezig Ja, die beursgang van Facebook. Nou ja, ik vind het natuurlijk wel uh, weet fascinerend. Wat het is, hè, Facebook. Uh, ongeveer, van okay. afstand. En uh, ik vind het wel fascinerend. Halen we de 100 miljard? Of blijven we daar, daaronder zitten? Dat zou een teleurstelling zijn, maar ik heb goede hoop <laughs> dat we aan het eind van de dag voorbij de uh, grens van 100 zijn. Ja. Um, uh, Ruben, jij bent echt een Facebooker, hè? Ja, en, en ik, had, ik heb ook geprobeerd vandaag nog zelfs... Om, aan, om, om te kunnen laten intekenen op aandelen Facebook... maar dat gaat blijkbaar niet vanuit Nederland. Dus we uh, nou, hopen dat ze dat straks niet uh, het al te hoog openen... en dan zo rond de 50 misschien nog kunnen bijkopen, maar goed. Maar ze verdienen geld over jouw rug, dus. Ja, uh, uh, en daar heb ik ook wel een probleem mee. Straks, uh, als de beurs opengaat in New York... dan heeft Amerika er duizend uh, miljonairs van, uh, van rond de 30. Niet eens bij. En ik vind Facebook een fantastisch medium. Ik gebruik het uh, om uh, nou, voornamelijk voor, voor, voor 80, 90 procent om mijn tekeningen te presenteren. Uh, en daarbij hou ik ook wat connecties met wat vrienden die in het buitenland of een paar straten verder wonen uh, bij. Ik ben een meer dan gemiddelde gebruiker. Uh, maar ik heb wel een groot probleem altijd met de, de, de privacy van Facebook. Wat Facebook met mijn gegevens doet. Ik, dit, dit verzin ik niet. Ik werd gisteren wakker. en Dan uh, nou, okay, pak je even je telefoon als je nog half bent. Even kijken of er berichten zijn, e-mails. En ik zag ineens op Facebook staan dat uh, Ruben L. Oppenheimer likes Nissan Nederland... Zie je, daar ga je. Ik vind een hele hoop dingen. Ik vind Nissan een ontzettend lelijke wagen over het algemeen. Voor bejaarden zijn ze fantastisch. Ja, maar op Facebook staat dat jij dat liked. Ja, ja dan staat, en ik weet niet waarom. Ik ben niet op de pagina van Facebook geweest. Ik rij voor... in Nissan. Ik, voor ik... Facebook en voor Nissan nou ja, is dit interessant? Ik informatie. heb inderdaad... Facebook ziet, deze meneer heeft een aantal vrienden. Nou, Nissan betaalt ons wat. We zetten gewoon op zijn pagina dat hij die lelijke auto mooi vind. Nou, kan je daar wat aan doen dan? Ja, nou, ik ben vervolgens naar een pagina gegaan waar ik uh, heel duidelijk heb aangegeven dat ik bepaalde dingen zoals Facebook niet zo leuk vind. En dat komt dan ook op je profiel te staan. Mm. In iets uh, krachtiger bewoordingen dan ik het uh, nu uh, zeg. En Jan, dat is jouw bezwaren hè, tegen Facebook. Nou, een mijn bezwaren. Dat is mijn grootste. Um, uh, de, de aantasting, de, de onbelemmerde en ongegeneerde aantasting van, uh, mm. van privacy. We hoorden daarnet nog Zuckerberg uh, zegt ter rechtvaardiging van Facebook: Everyone has friends and family. Ja. Er uh, is een spel tussen te krijgen. Stay connected. Ja. En daar is niks, maar. Je kunt ze bellen, je kunt als een paar straten verderop. Uh, wonen, kun je er naartoe lopen. Ruben, ja, mm -hmm. oké, okay, dat is ik word, heel modern. Maar je kunt er naartoe lopen, dan kun je elkaar ook zien. Dat is misschien schokkend, maar... Dat doe ik uh, ook wel eens. Ik stuur wel eens foto's via Facebook. Ik ben niet van Facebook. Maar het um, nee. griezelige is ook, ik, uh, ik, ik, ik, ik gebruik Facebook ook binnen Facebook. Mijn protest te uiten tegen dit soort wontoestanden. Ja, je bent een ik... luis in de Pels. Nou ja, dat, uh, dat hoop ik totdat ik weg ben van Facebook. Want als het erger wordt. Ja. Ik, heb, ik, ik heb een soort exit strategy. Maar ik geef het voornamelijk voor, voorlopig nog het voordeel van de. Nou ja, nog ja. net het voordeel van de twijfel. Maar wat ik bijvoorbeeld raar vind. Je, je kunt bijvoorbeeld een groep aanmaken. En ik heb dat ook een keer als test gedaan. Ik heb een groep aangemaakt met een, een walgelijke titel: iets seksistisch over dode dieren en zo. En dan kon je, heb ik al mijn vrienden lid van gemaakt. Ongevraagd was iedereen eens lid van een hele enge. Een niche groep. Ja. Mensen raakten in paniek, maar ja, dat is volgens mij nog steeds op Facebook niet aangepast. Maar waar je ben kunt... je enthousiast over? Nou, waar ik enthousiast over ben is dat het een platform is waarin ik heel makkelijk dingen inderdaad kan delen, met tekeningen een kan Een platform, dat zeg je inderdaad. Een platform, inderdaad. heel mooi. Een platform, ja. Maar ja, we zijn natuurlijk nooit het gekke is, je hebt het idee dat je klant bent van Facebook, dat zijn we nooit geweest, want je betaalt niks, nou ja, dan heb je maar hoogstens product gebruiker. Maar je bent product, precies, dan je bent product en dan dat... uh, gepromoveerd of en, en, en, en nog even, ik anders. Dat, ik vind het in hoge mate, mag ik dat zeggen? Hm. Ja, ik dus. vind het in hoge mate een vorm van uh, oponthoud. Ik bedoel, als, nou, je, nou, nou, als, nou. Je, als je stijf bent en, en stram en er dagen zat, dan kan ik me voorstellen dat het uh, dat prettig is. Of toch een klein hier Als je uh, jong bent en, uh, en heel lelijk ja, en, uh, en eenzaam, of als lelijk dan sorry. is Facebook. Nou, ik, een, nou, uh, ik vind een hier uitkomst. toch iets. iets, maar anders, iets uh, Zoek, Zoek je, je vrienden vracht. op. Ja. Bezoek je familieleden. Nog één korte okay. vraag daarover. Want Ruben, jij zit er dan nog het meest in misschien. Uh, we hebben nu het Facebook. Nou, uh, uh, uh, daar worden miljarden, miljoenen, miljarden mee, uh, mee verdiend uiteindelijk. Heb je trouwens een Nissan? Als maar maar hoe, lang, hoe lang gaat dit duren? Want is dat niet gewoon over een paar jaar helemaal weer... is er dan weer niet iets nieuws of zo? Nou, waar ik ben wel bang voor ben... Dat, dat Facebook zichzelf onderuit gaat halen. Heel veel mensen zullen zich gaan ergeren... als die privacybescherming nog verder wordt aangetast. Mm. En zullen dan Facebook terug gaan keren. en dat zal het einde van Facebook kunnen worden... Mm. Uh, of er iets nieuws komt. Ja, er komt altijd ja, wat ja. nieuws. Dus er zal ook wel weer iets nieuws voor Facebook bedoel, komen. Ik bedoel nog even een kort stukje over de CDA-lijsttrekkers. Uh, want ja. uh, nou ja, ze zijn, uh, de, er mag niet meer gestemd worden. De, de, de stembussen zijn dicht. En uh, er is nog geen witte rook. We weten nog niks. We zijn in Den Haag aan het uitzoeken of, uh, of er een tweede ronde moet komen. Uh, wie, wie, tekent, uh, wie, wie is voor de tekenaar het leukst? Uh, voor, de te de voor, de, voor de tekenaar en voor de CDA-hater is Henk Bleker het leukst. <laughs> ik denk dat Henk Bleker, aan de hand van Henk Bleeker gaat het CDA naar de, naar de vier, vijf zetels. Dus dat, dat, dat, dat gun ja, ik de partij. Je raakt hem kwijt, hè? Het, is, het, is een, het is een heerlijke man om te tekenen. Het is een heerlijke man om na te doen, denk ik. Maar het, het zijn natuurlijk verkiezingen van ja, niks, hè? Ja, wat vind jij ervan? Een festival dat vind ik ervan. All the ja, maar het CDA ja. doet het nu. PvdA heeft het, ja, het, heeft het gedaan. Het een GroenLinks bezig. Dus we, we hebben door de loop van het jaar, eigenlijk op elk moment van de maand... Uh, hebben we een, een, een songfestival, een uh, uitverkiezing uh, nodig. En daar, daar, daar, we bouwen een spanning op. Je vindt het niet de partijdemocratie ten top? Nee. nee, helemaal niet. Haar toch op. Nee, ja, precies. Het is een schijngevecht. Dus ja. Er zijn niet aanvalsverdragen uh, om de partij. In Nederland is hier niet, niet, niet, niet, niet, nog niet aan toe. Hè? In Amerika heb je dus echte primaries en ik noem dit polder primaries. Er wordt van tevoren afgesproken. Nou ja, we gaan het niet hebben over de vuile handen die we hebben gemaakt. Want dan wordt de, echt de, de zenuw van die partij blootgelegd. En wie er dan ook daarna uh, de lijst lekker wordt. Rakel dat wordt, het verleden niet op. Wordt, wordt heel uh, negatief voor de partij. Nou, dus ja. Het is een, een verkiezing. Het is een soort van klassenvoorzitterverkiezing. Het is een klunzig. Het, het, het, uh, als het microfoons zit doen, dan kun je elkaar nog een beetje verstaan, maar dat mag niet echt geroepen worden. Maar Jan, het levert wel uh, publiciteit op, want je en, en ziet zelfs in de, in ja, de, in no. de peilingen ja. zie je verschuivingen door al die aandacht die voor is. En dat doet iedereen ermee, ook de Volkskrant, ook de radio. Ja, iedereen. ja de, de, ook de Volkskrant. Ik geloof dat we uh, vandaag voor de derde keer, het zou de tweede keer kunnen zijn, voor de derde keer portretjes van het uh, zestal in de, in de krant hebben. Dat valt niet mee, moet ik eerlijk bekennen. <lacht> maar, jij vindt maar dat dan dus ook een... niet zo'n goede krant, hè? Oké. Okay. Speak spreek voor jezelf. Laten we dat niet doen. Oké, okay, dus, dus dat is niet goed. Uh, die verkiezingen moeten ze niet meer doen, de politieke partijen. Nou, niet op deze manier. Uh, kijk, ik ben van harte met, uh, met Ruben uh, eens. Okay. Binnen, het, uh, nee, maar binnen het CDA. Ja, volgens kan is het goede kant. Binnen het CDA is er een diepe, diepe uh, kloof. Die is zichtbaar geworden in oktober uh, 2010 op dat beruchte, beroemde uh, congres. Ja. Die is daarna. Niet gedicht. En die wordt nu weer afgeschermd, uh, dichtgepleisterd. En heb het daar dan over, dan is het zinvol. Ja, ja. oké. Okay. Nou, nou, volledig met Jan eens. Nou, daar zijn jullie het eens. Volkshand is de goede kant. Volkshand en NSE <laughs> zijn het wel goed eens. En, en de goede kant. Ja, Peter. Uh, hartelijk dank voor jullie komst hier. Ruud en ja, ja. Jan Tromp waren dat. Dit is Radio 1 Lunch. Um, is even zien, eens even neus. We gaan snel door naar de. Uh, ...quiz natuurlijk, want uh, hoogste score is 70... ...en het zou maar zo kunnen dat de laatste kandidaat deze week... ...Christian van Oost, daar overheen gaat. Hij is 20 jaar, komt uit Hulshorst. Hartelijk welkom. Dank u wel. Waar ligt dat ook alweer? Bij Nunspeet. Nunspeet, Ja. ja. Uh, student commerciële economie. Ja. Je bent bezig af te studeren. Ja, klopt. En je vader heeft ook al een keer meegedaan, begrijp ik? Ja, klopt. Uh, twee keer. Wat, hoeveel punten had hij? Je had uh, 64 punten. Oké, okay, nou daar moet je dus in ieder geval overheen dat uh, nog een strijd. om je vader te verslaan en ook om ja. de hoogste score te bereiken. Ja, zeker. We gaan snel van start, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Het aftellen naar het EK voetbal in Polen en Oekraïne is deze week echt begonnen. Ja, Duitsland, Portugal en ook Denemarken wordt gewoon een sterk team. Ja, dat wordt, wat, ik denk dat het een sensatie wordt. Hè. Ja, ja, drie weken voor het begin van het EK is iedereen overtuigd van eigen kunnen, moeilijke voel of niet. Nederlandse elftal is begonnen aan de voorbereidingen van dat EK. Vraag 1. Welk Nederlands elftalspeler kwam aan met een enorm blauw oog? Klaas-Jan Huntelaar. Dat is goed. Die uh, liep hij op in een oefenwedstrijdje van zijn club Schalke. Sajant detail is dat in 1988 begon Marco van Basten ook de voorbereiding van het EK. Met een blauw oog. En we weten allemaal wat er daarna allemaal gebeurde. Zeker. We werden Europees kampioen. Uh, 1988 was dat. Vraag 2. Dinsdag speelt Oranje die eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding. Wie is de tegenstander? Bayern München. En dat is goed. Dat heeft alles te maken met het afgelopen WK-goedmakertje. Robin kwam in 2010 terug met een blessure. Het is een club die zijn salaris betaalt, Bayern. Dus die wilde hierin uh, een schadevergoeding van de KNVB. Die wilde niet betalen, maar door dit oefenduel vangt Bayern... Uh, ik geloof een paar miljoenen. Ja. Dus dan worden ze toch wel een beetje gecompenseerd. Vraag drie. Een kop uit de krant. Waar gaat die over? Dat is de vraag. Je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Keiharde val uit de bovenwereld. Keiharde val uit de bovenwereld. Gaat dit over oud-rechters Kalpvleis en Westereng? Zijn al veroordeeld door de media. Twee, volgens zijn advocaat komt kroongetuige Peter Laes... volgende maand weer op vrije voeten. Of drie, Jan-Dirk Parelberg is ook in hoge beroep veroordeeld voor witwassen. Keiharde val uit de bovenwereld. Dat is het laatste antwoord. En dat is goed. De kop uit de telegraaf van vandaag. En door zijn veroordeling in 2010... wilden bedrijven geen zaken meer doen met deze Jan-Dirk Parelberg... Vraag 4. De straf die hij in hoger beroep kreeg... was lager dan waarvoor de eerste rechter hem veroordeelde. Hoe lang moet Paalberg de gevangenis in? Als ik het goed heb, vier jaar. En dat is goed. We gaan naar vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, kijk, geen akkoord, dan loopt het echt helemaal vast. En dan uh, zit je met een aantal akelige bezuinigingen van het uh, gedoogakkoord... Uh, die niet zijn teruggedraaid. Dus wat dat betreft is het goed dat er iets ligt. Wie is deze man? Dat is Diederik Samson. En dat is goed. Hij is kritisch over het vijf partijenakkoord dat er ligt. Waar de PvdA buiten is gehouden. Vraag 6. Een andere manier om tegen dat akkoord en de gevolgen te strijden. is een kort geding. Dat gaat Geert Wilders doen. Wat wil hij van tafel krijgen. met deze gang naar de rechter? Um, volgens mij de Nederlandse steun. aan het uh, noodfonds. En dat is goed. Het ESM, het permanente noodfonds. Volgens Wilders mag een demissionair kabinet niet besluiten... om soevereiniteit over te dragen. 41 Kamerleden wilden deze beslissing uitstellen... tot na de verkiezingen de meerderheid niet. Laatste vraag. Nog vier punten verdienen. gaat goed tot nu toe. Ja, ik dacht 100% scoren. Ja. Um, vier punten nog kunnen erbij. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws... en we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Het gaat dus om één term uit het nieuwsaanbod. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Vandaag toon ik mijn beste gezicht... 3. Ik heb revoluties gefaciliteerd. 2. Voor 38 dollar koop je een deel van mij. Stop. Facebook. en De laatste was geweest, vandaag ga ik naar de beurs. Dus inderdaad, Facebook net uitgebreid besproken natuurlijk... Um, ja, iedereen probeert zich van zijn beste kant te laten zien op de profielpagina natuurlijk. Dat is de eerste aanwijzing. En in Iran, Egypte, zorgde Facebook dat tegenstanders van de staat eenvoudig konden communiceren. Dus dat was de rol bij die revoluties. Ja. Nou, 38 dollar, dan heb je een aandeeltje, Facebook. Ja. Um, even kijken, we komen op een totaal van 8. Dat betekent dat je uh, zometeen 9 vragen goed moet hebben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 Oké, okay, nou zometeen deel 2 dus van de, uh, van de nieuwsquiz. Wie gaat de nieuwskenner van deze week worden? Wordt het de kandidaat van vandaag? Of wordt het de vrouw die 70 punten in de boek heeft gespeeld? Manon Bonus-Ganske. We gaan het zometeen weten na dit liedje van Bruce Springsteen.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 Shores for which we die Self a song to sing and sing it till you're done. Yes, yeah, sing it hard and sing it well. Zijn laatste album Wrecking Ball, Bruce Springsteen en Death to My Hometown. We gaan de apotheose meemaken van de nieuwsquiz van deze week. Wie wordt de nieuwskenner? Is het Christian van Ols, de kandidaat van vandaag? Of wordt het Manon Bonenschanske? Zij was tot nu toe degene met de hoogste score, namelijk 70. Nou, Christian kan daar overheen, als hij in ieder geval 9 vragen goed heeft. Dat is de uitdaging. Zit er gewoon in. Zit erin, zeker. Doe je best. Dank hier wel. komen ze. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land heeft de kerstverse regering haar eigen salaris verlaagd? Frankrijk. Dat is goed. In welke Nederlandse stad overmeesterde de winkelpersoneel gisteren een gewapende overvaller? Geen idee. Pas. Groningen. Naar welk land stuurt de VS sinds 22 jaar weer een ambassadeur? Noord-Korea. Naar Burma. Welke Canadese provincie overweegt een noodwet vanwege aanhoudende studentenprotesten? Quebec. Dat is goed. De webshop van welke Nederlandse sportketen heeft een beveiligingslek? Uh, uh, Adidas. Perisport. Welke VVD-prominent pleit voor het afschaffen van schoolboeken in ruil voor tablets? Uh, ik ben net nog gelezen. Pas. Het Nijpels. Ja. Aan welk lichaamsdeel kunnen bewoners van Curaçao zich gratis laten opereren? Uh, voeten. Ogen. De nieuwe luchthaven van welke Europese stad gaat pas in maart 2013 open? Berlijn. Dat is goed. Welk staatshoofd zegt niet naar de Olympische Spelen te mogen? Ach, Medinajad. Dat is goed. Welke Amerikaanse Oscarwinnaar gaat een spion spelen in de film van Anto Corbijn? Pas. Philip Seymour Hoffman. Hoe lang moet de Russische oppositieleider Yashin de cel in? Vijf jaar. Tien dagen. President Obama heeft een medaille toegekend aan een Amerikaanse militaire... die in 1970 in welk land is gesneuveld? Uh, pas. Cambodja. Wat zendt een Egyptische zender 24 uur per dag uit... waardoor de eigenaar is opgepakt? Pas. Buikdansen. Welk kledingmerk heeft met het Vaticaan geschikt vanwege een reclamecampagne? Pas. Benetton. Welke muziekprijs kreeg Joeri Honig gisteren uitgereikt? Geen idee. Als de Boy Edka prijs. Welk biermerk heeft Argentijnen boos gemaakt door een commercial met een nep Maradona? Heineken. Dat was het merk Karlsberg. Nou. Ja. Dat zit er niet in. Dit is een beetje zo'n kwestie van, uh, we hebben de, de Europese beker te pakken. Maar net niet. Maar we moeten nog net even de blessuretijd spelen. Ja. Uh, nee, dat, dat viel niet mee. Er waren nee. er vier, uh, dus dan kom je op 32. Dus je hebt van je vader verloren ook nog eens. Ja, ook nog eens. Met de helft van de punt ook nog eens. Ja. ja. Ja, nou ja, het is niet anders. Het zijn, nee. de, het zijn de harde gegevens. Ja. Uh, we kunnen daar weinig aan doen. Je krijgt het normale prijzenpakket mee, dus niet ja. die 300 euro. Uh, dat betekent de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En we wensen succes je succes ja. met je studie. Dankjewel. En snel naar de winnaar van deze week, dat is Manon Bonenschanske. Manon, goeiemiddag. Hele goedemiddag, Jurgen. En hartelijk gefeliciteerd, met 300 eurotjes Ja, euro ja ongelooflijk. Ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht, dus ik ben toch wel heel erg blij, hoor. Ja, zat je eens gespannen mee te turven, hoeveel je er goed had? Ja, ik dacht nou, de eerste ronde, 8, factor 8. Ik dacht, dat, uh, dat gaat dan niet meer worden. Ja. Dus uh, ik ben blij, Ras. Nou, hartstikke goed gespeeld en nog een keer gefeliciteerd. Veel plezier ermee. Ja, mee. dankjewel. Hoi. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. Een CRV. Zometeen om twee uur vanuit de kroning in Amsterdam. Vrijdagmiddag. Janine Hennis Plasgaard van de VVD over het leven zonder de PVV. Jessica Dürlacher recenseert de film De Dictator. Liever therapie dan botox, zegt psychiater Bram Bakker. Cosmetisch arts Robert Schumacher gaat met hem in debat. De sportwerk van Barbara Barend en live muziek van Ellen ten Damme. En u bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag Live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.